Windparken op zee kunnen voorlopig niet zonder subsidie. Zelfs nu de prijs van energieopwekking door molens op zee sterk is gedaald. De Algemene Rekenkamer deed onderzoek... naar uitspraken van minister Wiebes van Economische Zaken... die verwachten dat de eerste subsidieloze windparken... voor de Nederlandse kust in 2022 zijn ontwikkeld. Maar volgens de Rekenkamer wordt de opgewekte stroom zonder subsidie... niet aangesloten op het landelijke netwerk. Via de kosten van aansluiting betaalt het Rijk dus wel degelijk mee... schrijft de Rekenkamer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. De vijf minuten van Suikik. Ja, ja, die vijf minuten die, die mag ik dan nu vullen. En zoals u weet uh, kies ik altijd iets uit de uh, nationale top 40 van zoveel jaar geleden. En vandaag blijven we nog even hangen in precies 40 jaar geleden. Want toen hadden we toch wel een hele bijzondere hitlijst, hoor. Er draaide namelijk een film in de bioscoop, nou... en die sloeg toch wel alle records. En wat ook heel bijzonder was... dat vier liedjes uit die film uh, in die top 40 hebben gestaan. En dan heb ik het over het nummer Summer Nights. Hopelessly devoted to you. You're the one that I want... Nou, en dan weet u natuurlijk al over welke film ik het heb. En dan heb ik het over de film Grease. En het nummer Grease stond 40 jaar geleden, in deze week, 30 september... Uh, op nummer 1. Hij kwam van nummer 4 en stond al zes weken in die uh, top 40. Nou, dat was dus eigenlijk ongekend. En dan die andere drie nummers ook nog. Nou ja, omdat het nummer Grease op 1 stond van Frankie Valley, leek het me leuk om deze weer eens even een keertje te draaien. Komt ie? En tot zover uh, het nummer Grease. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel tijd ik nog heb. kan nooit meer veel zijn. Dus uh, ik... nee, daar is hij al. We zijn er doorheen. Dus ik uh, kan onmogelijk alle vier de nummers van Grease voor u draaien. Volgende week weer een andere hit uit uh, de top 40 lijst van 40 jaar geleden. Tot volgende week maar weer. start slipping by And there's no time to stop and reason why Up there's the sun And it's bright There'll be Bishop. Til the yours, till the day I die. the day I die. Stefan Bishop zei ik al. En hij is een rock roll slaafje. Lekker <laughs> dan. Rock'n'roll slave, zo heet het nummer. En uh, uh, ja, wat Greece betreft. Uh, en het wordt natuurlijk allemaal gezien dat het een, een origineel verhaal was. Dat is niet zo, hè? want het was al een, een uh, musical op Broadway. Of of ik daar ooit gestaan, dat weet ik trouwens niet. En uh, het is toen tijd geadopteerd door de Bee Gees. En uh, die hebben er eigenlijk uh, samen met Robert Stigwood een, uh, een heel groot succes van gemaakt. Dat was wel heel erg leuk natuurlijk. Heb jij hem gezien, de film? Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja, ik ben nog uh, jaren op zoek geweest naar toen nog een videoband. Yeah. Omdat uh, ook uh, mijn middelste dochter uh, helemaal gek was van die film. Yeah. Nergens te krijgen. Echt okay. nergens nog. Energi Het was niet normaal. En in af. Ja, nou, nou kan je hem overal gewoon kopen. Ja precies. Ja zelfs bij de kringloop ligt. Ie. De kringloop. Ja. En jij me zoeken. Ja, He? toen wel. Toen ja, wel. Ja, vreselijk. ze moest testen zou en ze moest testen zou. Ja. Dit is voor uh, Joop van Nes dit. Oké. Okay. Je vindt dit leuk. Ja. ja.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 saint Peter's. Er was ook uh, ooit een Nederlandse band. De Jets uit Utrecht. Die uh, ook een hit hadden met dit nummer. En... Uh, maar ik draai hem even voor Joop van Nes. We moeten hem weer even gunstig stemmen. Want we hebben hem weer nodig binnenkort. Ja. En dan ga je er nu pas aan denken om hem gunstig te stemmen. Nou ja, ik heb nou de kans nog. Een beetje slijmjurkerig hoor. Ja, vind ik wel. Ja, een beetje... Het loopt eraf. Nou, zeg, laat hij het zelfs gewoon houden. In ieder geval, uh, nou ja, Krispies, St. Pieters en uh, de Pipe Piper. En we hebben wel een beetje nieuws voor u, dames en heren. Want vanaf, oh, yeah? ja, vanaf uh, volgende week oh. zijn wij ook maandag weer actief. Oh Ja, yeah? ja dat is een hele oh. tijd uh, niet geweest. Nee, maar, waren we waren passief, hè? Uh, ja, we waren ja. passief. We ja. waren er even niet. Nee. Maar vanaf aanstaande maandag uh, zijn we ook op maandag weer oh, yeah? live te horen. Oh, wat leuk. Ja. <lacht> dus Wie gaat meer. het doen? Huh? Wie gaan dat doen? Jij en jezelf. Oh, ik ook. Okay. Ja. Jij ja. en jezelf. Mag je, ma ma je mag alles tevieren. doen. Erik. He? Oh, ik mag alles doen, oké. Okay. Ja. <laughs> ik, ik krijg toch wel een beetje een little bit of help from my friends. Ja, natuurlijk Ja, wel. toch? Oh. Tuurlijk <laughs> wel. Hey, wij gaan het samen doen. Wij gaan verhuizen van de donderdag naar de maandag. Ja, en... ja, wat zonde, hè, mensen. Maar er komt iets moois voor in de plaats. Ja, nee, hoor. Ja. Je kunt altijd het leukste van de donderdag nu op de maandag worden. Ja. En uh, op de donderdag komt er een nieuwe uh, lood aan onze stam oh, ja? in de toekomst. Ja, wa oh. waarschijnlijk volgende week al. Ja? Ja. Oh, Mogen we Dames en heren, heren, dit is puur uh, uh, de overacting, hoor, wat ze nou zitten <laughs> doen. We hebben dit allemaal besproken van de week. Ja, maar het is toch dus, leuk, als je ja. nog niet weet hoe het zit... dat iemand dan zegt van, oh ja. Ja, ja. Als ik nou al meteen ga roepen van, ja, dat is die en die... dan is dat de gein eraf. Ja, waarom? Nou, wie dan, Ruud? Ja, oh. <laughs> Let u even op haar, let u even niet op mij. Oh. Goed. Uh, ja? Nou, het wordt in ieder geval. Uh, ja. Nou ja, het was, Ja, Roy van Buringen komt erbij. Hé, hey, dat ja. is leuk. Ja, volgens, vanaf volgende week is oh. Roy van Buringen. die gaat op donderdag vast met jou. Uh, toen uh, gaat ze winnen, doen ze van niks weten. Maar uh, ze gaat samen met jou de donderdag doen. Dus. Zo, zo, ja. zo, zo, zo, zo, ja. zo. Nou, gelukkig is het een doorgewinterde presentator radioman. Dus dat ja. zal wel goed komen. denk het wel. Ja, dat komt vast wel. wel goed. Ja, ja, ik, ik denk ja, ja. het wel. Nou, dan ja. nou je artiest in het licht, maar want dit gaat veel te lang. duren. Vreselijk, hè? Wat een tijd allemaal met het slappe gelul. Nou, nou kom. daar komt hij. Artiest in het licht. Kuro. Licht. Dat was weer een aparte keuze, hè? Ja, dat was het zeker. Je kan er niks aan doen. Ze hadden alle twee een speciale dag vandaag. En de eerste die we hoorden, dat was Everol Lavigne. Geboren als Everol Ramona Lavigne in Belleville, Ontario... op 27 september 1984. En zij is een Canadese Franse zinger, songwriter en actrice... Uh, ze werd opgevoed door uh, conservatieve ouders... en uh, is opgegroeid met countrymuziek. En uh, ze heeft in een kerkkoor gezongen... en ze heeft zichzelf gitaar le leren spelen. En toen ze 17 jaar oud was... heeft ze al een platencontract gekregen bij Arista Records... wat onderdeel was van het BMG. Ze verhuisde toen naar New York om aan een album te werken. Uh, nou, dat ging allemaal lekker totdat ze in 2015... Uh, de diagnose ziekte van Lyme kreeg... waardoor ze weinig nieuwe muziek meer heeft uitgebracht. Uh, de tweede die we hoorden, en daar zit toch wel een heel apart verhaal aan... dat was Elvin Stardust. En het was een pseudoniem, Elvin Stardust, van Bernard William Jury... die geboren is in Londen op 27 september 1942... en overleden op... 23 oktober 2014 en hij was een Engelse zanger. En uh, kijk, aan aanvankelijk trad hij in de beginjaren 60 op onder de naam Shane Fenton en de Fentons. En in 1973 brak hij internationaal door met die hit My Koekechoo. Maar die single was in werkelijkheid opgenomen... door de schrijver van het nummer en dat was Peter Shelley... Um, Onder de door de schrijver zelf bedachte naam Elvin Stardust. Maar deze had net met Michael Levi Magnet Records opgericht. En My Cooke Chew was de eerste single van dat platenlabel... en dat werd een onverwachts succes. Maar die Shelly, die Peter Shelly dus... die had helemaal geen intentie om als artiest op te treden... dus zocht hij een gezicht voor verdere promotie van die single... Nou, toen vond hij dus Bernard William Lurie uh, bereid om onder de naam Elvin Stardust het nummer onstage te promoten. En ja, met hem werd MyCookachoo een daverend succes. Met name in Australië. Daar bleef hij zeven weken op de eerste plaats staan. Maar hij heeft het niet gezongen. Hij heeft het niet gezongen. Nee. Wat een nee. oplichterij, zeg! Bel nee, wat... de politie. Dit is oplichterij, bel ja. de politie. Het nou, is dus gewoon, dus gewoon een toneelstuk wat opgevoerd ja. is, dus zeg maar. Net zoiets en, als Milly Vanilli en zo. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, goed. Helaas, Stardus is uh, overleden aan ja. prostaatkanker. Maar Hij heeft later ja. zelf wel iets gehad. Dus, uh... Ja, maar daarvoor toch ook? Ja. Uh, met uh, Shane Fenton en uh, de Fentons. Dat kan ik ja. mij niet herinneren. Zij heren. kon wel zingen. Ja, natuurlijk ja. Ja, ja. wel. Ja. Kon hij ook wel. De zo'n was het gelukkig ook nee. weer niet. Nee. Nou, nou je kleer uit, want dit is ja, Lady Godiva. Ja, Dag. 17, je bent straks weer thuis. A beauty queen. She made a ride. That caused the scene in the town. Her long blonde head. Hanging down around her knees. All the cats who dig strip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 Doesn't need it long anymore. Lady G'diver. lady, uh, lady stil nou toch even, ik raak hem op een apro dingen in uh, dit. Uh deze omgeving. Hoe kun je er nou af raken? Je zat er niet eens op. Nou ja. We hebben ja. haar weer. <lacht> uh, dames en heren, in Zandvoort ja. is een blote vrouw op een wit paard aangetroffen. De politie assisteerde haar en bleek Dolly de Pirate. Ja, direct denken de mensen dat het nog echt is. Je gaat toch niet van die rare praatjes in de lucht. Ja, ik ben gewoon, net Donald Trump. Ik verspreid gewoon fake ja, news. Ja, ja, gewoon jij maar van alles te eten. Ik ga wel ja. fake news ja. eten drinken. Ja. Ja. Dat is het hele joh. maakt het Beetje humor. Het is niet waar hoor, mensen. Hij het. Ik verzin alles. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Overigens nog even gauw afkondigen. Het plaatje was natuurlijk van Peter en Gordon. En heette Lady Godiva. En Lady Godiva is natuurlijk het verhaal van die dame... die met slecht gekleed was... op het paard in haar lange blonde haar. Zo is dat. Nou, daar nou mag jij. Nou, nou, nou snapt u ook zijn grapje, hè? Want het begreep natuurlijk weer niemand, hè? Dat grapje van jou. Plaats, dat je nou eerst even uitlegt hoe het zit. Is wat is nou het nieuws, maar? Ja, ja, ja, ja. Het wordt om te weten onder de voeten. Dan moet ik gauw het nieuws lezen. Goed. Uh, we hebben een uh, mededeling van de politie. De dagen worden korter en daarmee neemt het gevaar op de weg toe. En daarom waarschuwt de politie de fietsers en drukt de fietsers op het hart om niet in het donker te gaan rondrijden. Neem de moeite om wat verlichting aan te schaffen. Uh, net als voorgaande jaren voert de politie campagne om ernstige ongelukken te voorkomen. En uh, hiervoor is een hele harde campagne opgezet. In het bericht dat op social media wordt gedeeld... worden fietsers die in het donker zonder licht rijden opgeroepen... om hun donorregistratie op orde te hebben. U redt er levens mee, zo wordt gezegd. De bestaande campagne die nu wordt gerecycled... krijgt wederom veel bijval. Politiekorpsen in het hele land ondersteunen de actie... en delen hem online. Ik zag nou, zo ik, ik, ik gewoon laatst een fietser. Die had ook weer geen licht dan. Oh ja? Ja, maar gelukkig zag ik hem door het licht van zijn telefoontje. Oh ja, ja, ja, ja. Dat, dat is dan wel weer een geluk dat ze vaak uh, ja, op die telefoon zitten. Is misschien toch wel weer levensreddend. Misschien moeten ze dat dan toch maar niet gaan verbieden. Maar goed daar komen we niet uit. De controverse tussen de gemeente en het bestuur van de ijsbaan is opgelost. In december kan de ijsbaan opgebouwd worden op het Raadhuisplein. En zoals ze zelf zeggen, it giet on. Ja, het, het gaat wel met enige aanpassingen gepaard. En dat komt door die nieuwbouw op het plein... Een paar weken geleden ontstond er opschudding omdat het ijsbaanbestuur van mening was dat er twee bomen op het Zandvoortse Centrale Plein in de weg stonden. Nou, verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij kon en wilde die bomen dus niet zomaar weg laten halen. En er is naastig overleg gevoerd tussen de gemeente en de vrijwilligersorganisatie, want er moest nog wel meer gebeuren dan alleen twee bomen weghalen. Ook de bussen van Connectie gebruiken het Raadhuisplein om vanuit de Louis-Davidstraat te kunnen keren en dan via de busweg hun route te gaan rijden. En dat gaat dus niet met een afgesloten Raadhuisplein. Nou, besloten is nu om de ijsbaan om de bomen heen te bouwen. En het bestuur is blij dat er wat dat betreft een goede oplossing is gevonden en de bussen gaan via een andere route rijden. De opbouw gaat op 10 december van start en de opening van de populaire ijsbaan zal op 15 december plaats gaan vinden. Zaterdag trouwens, rond 10 over 11, dus aanstaande zaterdag, zal er aandacht worden besteed aan dit item op Radio CFM met enkele bestuursleden van de ijsbaan Zandvoort als gast. De gemeenteraad van Zandvoort heeft afgelopen dinsdagavond... unaniem besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen... naar de feiten rondom een veelbesproken financiële gift... aan de oudere partij. Door die gift is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan... rondom de besluitvorming in het dossier Watertorenplein. Het OPZ zelf stemde dinsdagavond ook in met het onafhankelijk onderzoek... en zegt de uitkomsten met vertrouwen tegemoet te zien...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 Ja, de temperatuur is heerlijk vandaag en een lekker zonnetje... en wat zuidwestenwind en de temperatuur ligt zo rond de 19 of 20 graden. Vanavond is het nog helder en komende nacht raakt het geleidelijk bewolkt... maar het blijft droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen gaat het weerbeeld er helaas anders uitzien. Er zijn wolkenvelden hier en daar, gaat het ook nog tot een bui komen... Zo nu en dan schijnt ook de zon en er waait een matige en een aan zee vrij krachtige noordenwind. En met die wind wordt weer koelere lucht aangevoerd en gaat het niet warmer worden dan zo'n 15, 16 graden. Wat gaat er dan het weekend gebeuren met het weer? Nou, dan schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden met wellicht zaterdag een enkele bui. De temperatuur stijgt naar zo'n 15, 16 graden. En na het weekend neemt de kans op regen of buien weer toe... en gaat de temperatuur verder omlaag. Tijdens de eerste dagen van oktober is het maar 13, 14 graden. Ja, normaal is het dan 17 graden, maar ja, het gaat eventjes mis daar in Weerland. En dit was dan de weersvoorspelling van Rico Schreuder. De van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ja, zacht, dat zeker wel. Zo'n hele mooie Sivayaanse. ja zelfs de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ga we naar Spanje toe en vraag ze. Wie is een Chica van Haagse? Ik weet het niet. Well, dat is gewoon geen draag. De allermooiste van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Oh, nee. Het zijn de meisjes uit de Haag. Zijn de meisjes uit De Haag. De allermooiste van de hele verde wereld zijn de meisjes uit De Haag. Hoi! Hoi. De allerleukste van de hele verde wereld zijn de meisjes uit De Haag. Ja, ik. had er eentje in Sevilla. Jij? Die met reuzengroepen viel, ja. Wat zei ze nou die plaag? Huh? Ze viel jaren later door de mat en zei, ik kom eigenlijk uit De Haag. Ze zei best papa in Granada.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 De allerwarfste van de hele wederwereld wereld zijn de meisjes uit de Haag Hoi! Gitter het. De allerliefste van de hele wederwereld wereld zijn de meisjes uit de Haag Misschien kwam Eva wel uit Spanje En was die appel wel oranje En had ademreuzespet Want al was Eva nog zo kan je, ja, Tja, wat nou geen aardse met En aan het eind van dit verstand Zing ik nog één keer het gefrend de laatste woorden zijn, ja, de allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Zingen, kom, eens uit, kom op. Kom op, kom op. Het, zijn het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Tjonge, <laughs> jonge, jonge. Nou, het niveau daalt weer zindro, hoor. Oh nee, het is toch schattig, dit. Ah, man. Ah, oh, het is toch enig? Oh, ik ben het helemaal niet mee eens. Ik maar heb ik hier een zandvoort. Er lachen? Ik heb hier een zandvoort, meisjes zien die veel mooier, hè? Ja, maar die komt allemaal die uit, ben de ben de no, <laughs> uit de Haag waarschijnlijk. Uh, nou, mooi niet. We hebben hier een zandvoort, het is uit Den Haag. Nee. Uh, jazeker. Het is nog lullen ook. <laughs> Dat, dat ik, ik heb een Haagse zo. Dat vries, dat leek al nergens op. Maar het onderaan. Nee, vries kan ik niet. Nee, het geert on, moet je zeggen. het oh, on. gaat niet, it nou, giet on. Nee, nee het giet nou, niet on. Het geert on, moet je dat zeggen. Dat zeg ik net, mijn vries is niet al te best. Nee, nee. nee, nee. Als smoesjes. Nee, zeg zijn geen smoesjes. Ik ben het gewoon niet. Do you love me? is Dolly. I love you.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 Summer dat doet het wel. Als je het nou nog niet weet na vier minuten... dan, uh, dan komt nou, dat... is wat uit. vreselijk, hè? Dat een onzekere vrouw, hè? Ja, in ze, ze blijven maar, er maar. Ja, ja dan dat is het er nog aan één keer niet genoeg, hek, nee, hè? Nee, ik bedoel, één keer zeggen... Uh, I love you, heeft hij al gezegd. Ja, Dan ja. gaat er dan ja. drie minuten mee door. Ja, en dan, dan nog meer, vrouwen. meer dan dit. Meer, en dan weer vragen. Een en weer dan legt hij weer helemaal uit. En dan legt hij zijn hele kwetsbare schielblad. En dan weer vragen. Mijn god, die draaien we niet meer, hoor. Nee. nee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 Taylor. Peace en uh, ja, die, die dame die daar zit, die denkt dat het weer over doperten gaat. Nou ja, wat een mens niet in ieder geval. And people want peace. He? Waarom moeten mensen doperten eten? Heeft hij soms aandelen in een groentebedrijf gekocht oh, Dames en heren, let u even op haar. Let u even op mij. Ik snap Lachelijk. het niet. Ik snap het niet. Nee. Nou, ik maar, hou ja. helemaal niet van dopertjes. Nee. Hij nou, is worteltjes het. doorheen gaan. Nina Crypower. Power. Dit is Hozier. Het is de gronding of a food.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 is singing Staples en uh, het nummer heet Nina Cried Power. Ik heb zomaar het gevoel dat het over Nina Simone gaat. Ja, dat, dat onbestemde gevoel, dat heb ik zomaar. Uh, want die kon echt wel power cryen, om het zomaar te zeggen. You make me feel good. Paul Carrick. You Make Me Feel Good. En dat was Paul Garrick. En dat was een nieuwe single van deze meneer. Nou, dit is de laatste voor vandaag. En dan zitten ze weer helemaal op. Van het allerbeste Chicago-album ever. Chicago 2. En daarvan. 25 voor 6, En het is de lange versie. En daar hebben we geen tijd meer voor. Nee, daar zouden we nog een uur erbij moeten pikken. Ja. Maar ik geloof niet dat iemand die daar staat het goed gaat vinden. Nee, dus. Trouwens, ik heb Andere, ook geen tijd vandaag. Nee. Andere keer draaien we wel eens een keer helemaal. Chicago, 2564. Maar ik zei het al, het was, niet, het was de LP versie. En die duurt twee keer zo lang als de single. Voor ons zit het erop, zometeen het Lucifest doosje. En het zal wel weer leuk worden, denk ik. Wij gaan er vandoor. En Donnie en ik zijn er weer aanstaande maandag. Jazeker. Van 12 tot 2, mensen. Stem af op 106.9. Of kijk gezellig mee op www.zfm-live.nl Mag ook. Ja, tuurlijk mag. En hey, allemaal uh, bedankt voor al je positieve bijdrage dit uur bij deze ja, twee uur. Ja. Ben je ernaar? Het nou? <laughs> <laughs> kan niet, liegen, he, die man. <laughs> dus we sluiten af en uh, veel plezier nog vandaag met alle uitzendingen van CFM. En uh, wat ons betreft, tot maandag. Doei! Doei.